In een woonwijk in Rotterdam heeft de politie zo'n 100 kilo illegaal vuurwerk in beslag genomen. Gebeurde na een tip van een buurtbewoner over een bestelbus vol Chinese rollen, supercobras, lawinepijlen en ander siervuurwerk. Partij wordt vernietigd.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 Het weer rond middernacht bewolkt en plaatselijk wat regen bij een graad of 10. In de loop van de nacht meer wind en ook meer regen. Morgen dan aan het eind van de middag opklaringen en opnieuw een graad of 10. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw. Warte. Kerst. ZFM Met nu. Kerst. Met CFM. Met nu nightwalk. Nee nee nee Niet de nightwalk. Niet de nightwalk. Niet de nightwalk. We zouden eigenlijk een jammix gaan doen. maar gaan we doen. Maar we vinden het zo gezellig. Het is zo lekker druk in de studio. Ja, gezellig. En we gaan gewoon door. Ik heb welke welke gaan we draaien? Die ene die van mij? Die jij net vroeg op de track Ja ja ja. Dat is een opening voor ons voor ons beiden. Voor ons allemaal in ieder geval. Voor mijn vrienden. Voor jouw vrienden. En jouw, jouw, en vrienden, vrienden. En jouw vrienden, denk ik. Nou ja, je, je weet wie je echte vrienden zijn, hè? Die ja. laat hij nooit in de steek. Nee, ik nee. ga niet thuis op de bank zitten samen met nee. Maris om na te gaan. Zit je echt tegenover me? Denk hey, Goedenavond. Goed. Het gaat hij lekker met de show? Ja, gaat toch goed. Ja, gaat helemaal goed. En ik, ik, ik ga nu een nummertje draaien voor je, meneer Harms. Oh, dat meen je niet. Dan ga ik nu draaien. En voor, o, voor o, al o. mijn vrienden hier die hier zitten. Ja, maar ik ben toch je enige vriend. Ik ben toch je enige vriend. Nee, nee, nee, nee. nee, nee, nee, nee. Ah, oh, wat, wat leuk. is leuk. <laughs> Nee, En alle Nee, alle En ja, allemaal, man. Nee, joh. allemaal nee, joh. nee, joh. Wat heb je aangezet dan dan? Vrienden voor het leven. Vrienden voor het leven. Dank je wel, ja. Daan. Ja oh, oh. Speciaal aangevraagd door Daniel Leverts. Daantje, dankjewel Vien. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Vrienden voor het leven. Je moet alleen de kruk eraf halen, niet het half een halve glas. Het ging nog goed. Het is toch een echte vriend, hè? Gewoon. Ja, het, is toch, echt, het blijft toch echt een goede vriend, hè? Een ware vriend gewoon. Nee. En ware vrienden, dat, die ja, heb je er meestal maar weinig van. Ja, He, bedoel ik. we zijn er trots op. Wij willen hem ook niet kwijt, hè? Wij echt niet? Ondanks de twee linkerhanden, voor de rest is hij echt uh, helemaal te vertrouwen. Oké, okay. oké. Okay. Weet je wat, wij, we gaan gewoon even lekker terug naar de jaren 80 weer. Dat is lekker. Oh, wat leuk! Wat ken jij Blondie? Ja, tuurlijk! Nou, dan ken je deze ook. Welke ga ik drijven? Blondie? Welke ga ik drijven, Blondie? We pakken hem erbij. Rapture. Oh, helemaal geweldig. Heerlijke plaat ook weer. Super. Your party on TV, 'cause the man from Mars won't eat up bars where the TV's on. Now he's gone back up to space where he won't have a house with the U rays. saying your hip up and don't stop, just blast off, sure shot. 'Cause the man from Mars stop eating cars and eating bars. And Lekker terug naar de vorige eeuw zelfs. De jaren tachtig, Bondi. Lekker terug. Rapture. Dat is lekker, hè, Jos? Dat is toch even lekker gewoon. Zo'n zo plater even gewoon van. Even gewoon lekker rust. Chillen. Ondertussen ruim uh, 30 jaar geleden gewoon even zo'n plater inknallen van toen. Huh? Dat is toch wel lekker. Dat is, dat is gewoon lekker. We gingen wat klaar zitten. Er staat wat klaar, maar ik weet het even niet meer. Wat was, gingen uh... we doen? Wat gingen we doen? Wat gingen we klaar zitten? Uh, Armin van Buren. Armin van Buren? Ja. Samen met uh, die man die van het Hilton sprong. Uh, Herman, Herman van oh, Herman Brood. Van, uh, Herman Brood. Oh, Herman brood. Wat, wat is het vandaag? Saturday Night. Doei. We do it. Niemand denkt aan haar, want zij is heel mijn wereld. Zeg maar wat je.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 Misschien zin op dat doordat je weet wat ik me voel Jij klinkt als muziek, dus laat je zien wat ik bedoel Ik neem je mee, hey, hey, hey, hey. Ik neem je mee, eh hey, hey, hey, hey. Ik neem je mee, ei, hey, hey, hey, hey. Ik neem je mee, ei, Ze denkt dat ik niet bezig ben Denk dat ik geen gevoelens heb mijn wereld, zeg maar. wat je wil. je Zeg maar wat Ik neem je mee, neem je mee op reis. Neem je mee naar Rome of Parijs. Ik lijp misschien wel poeder dat je weet wat ik ik neem je mee, eh eh eh eh Ik neem je mee, eh eh Ik neem je mee, eh eh eh Ik neem je mee, eh eh eh eh eh. Eh neem je eh Ik neem je eh neem je eh een beetje de plaat van 2011, hè, dit. Het ja. is toch wel een aardige hit geworden. Ja, zeker. Hij is opeens ja, weer terug, hè. Maar... Ik miste hem alleen in de Euro Breakdown. Laten ja, we het daar eens over hebben, uh... Sjoz. Uh, laten we daar eens over hebben. Eens over hebben. Jij presenteert uh, elke ja. vrijdagmiddag tussen 3 en 5 de Euro Breakdown. Ja. Maar waar is maar... Euro Hit? Nee, nee, nee. Ja, nee dat komt dat zo meteen dan. Nee, dat dan. komt maar... zo meteen. Nee, ja, nee, ja, nee, man, nee, waar is nee, het? Niet, op... is maar... Nee, ja. maar hoe kom je nou aan die lijst dan, dat deze plaat er niet in staat? Nou, kijk, die lijst in Europe Breakdown die gaat over heel Europa. En ja, als je deze plaat in Roemenië opzet, dan gebeurt er niet weinig. Dat gaat, die, gaat die werk nee, niet werken. Nee, nee, dat nee. gaat werk niet werken niet. Nee. Dus ja, de platen die in heel Europa een hit zijn, daar zoeken we alles van bij elkaar. En dat wordt dan weer een top 40. Maar je pakt uh, alle Europese hitlijsten, zeg alle, maar. Alle hitlijsten uh, uit Europa worden bij elkaar gezocht. En dan uh, gaan we kijken, die staat op 1. Dan krijgt die week uh, nu 40 punten. Wow, en die nee. staat daar op 1. Dan krijgt die 40. Ja. Nou, dan stop je dat allemaal weer bij elkaar, dan komt er dus weer een top 40 uit. Een top 40? Ja. Maar de top 100 van het jaar? Top 100 van het jaar. Normaal gesproken hebben we het eind van het jaar, wat ja. daar zei. Ja, ja. ja de is euro hit. De... Waar, waar, waar is hij dan? Waar is hij dan? Nou, het kwam allemaal een beetje rot uit dit jaar, want alle vrije dagen vielen zo'n beetje in het weekend ik geloof alleen tweede kerstdag dat dat maandag was en voor de rest uh, moest alles gewoon uh, lekker werken en uh, geen, geen extra maar, vrij. maar goed nieuws hij komt, er hij, haar, komt eraan. hij komt eraan hij komt eraan en ik, ja, ik ga hem gewoon vastzetten op die dag. We gaan het doen vrijdag 13 januari. De, de 13e. Vrijdag, 13, 13. Oh, vrijdag de 13e. Vrijdag de 13e januari. We gaan het gewoon doen vrijdag de 13e. Ik vind het goed. Oké. Okay. Ik, ik weet het anders maar, ook niet maar, maar, maar, veel... maar even wat anders. Wie gaat het presenteren? Jij is laatste. Ik, ik ben er sowieso bij. Ro Rob die is waarschijnlijk vrij, dus die is er dan ook. Ja? En voor de rest weet ik het niet. Dus of het wordt een hele lange zit voor mij. Ah jee, Ja, die is er ook inderdaad. Ja, ja, ja. ja, ja. Ja, van 10 tot 12. Van 10 tot 12. Nee, nee het wordt dan van 9 tot 11. Van 9 tot 12 mag ook. We beginnen om 9 uur namelijk al. Want, uh, van 9 tot 6? Ja, ja, van 9 tot 5. Want ja. om 5 uur moeten wij weg, want dan komen de jongens van het weekend in. Dus dan moeten we weer voor hun aan de kant dus Hij gaan... heeft zijn ogen open hè, die Albert-Jan. Uh, ja. Dus, ja, ik had een ijs aan jou. Dus nee, dat komt helemaal goed. Dus, nou, dat gaat, gaat helemaal goed komen. En dan hoor je vast binnenkort nog meer over op CFM. Van uh, hoe of wat en Tuurlijk. wie, wanneer. Tuurlijk, Ik ben er sowieso. Als Rob tijd heeft, is die er ook. En anders, ja, dan wordt het gewoon een acht uur lange zit. Sjors, ja. wij hebben nog nu op de klok 36 minuten. We tellen af naar 2012. Ja. Nog. 36 minuten. En die gaan we filmen met muziek, onder ja. andere. En uh, presentatie. Er staat wat klaar. Wat? Ja, de, wat. Het klinkt als... Uh... Oh, dat klinkt wel zwaar, ja. Dat was het. Raccoon, toch? Het is uh, Armin van Buren samen met Raccoon. Ja. Every day I love you more. Ja. En daar heeft hij toch wel een hele leuke mix van gemaakt. Hij is wat zwaar, maar ja, wat maakt het uit op een uh, oudjaarsavond. Hè? 2012 voor de deur. Laat wie de pijlen in je brief hebben. erbij of niet? Toosje bij? Toosje lekker, bij. lekker. <laughs> uh, Oké, okay. Sambo. Oh. Niet likken, niet likken, niet likken. <middels> Met de Armen van de Buren. wordt een lekker plaatje, zo, uh, lekker, hè? Audias ja, avondbasier van. Heel geweldig. Je ja, denkt, dat het is bijna klaar 2011 En wat heb je dan op de raad? Ben je er klaar mee, of niet? Ik ben er klaar mee. Je bent er klaar Ik mee. Ben er klaar okay. nou. Gelukkig hoeven we niet zo lang meer, hè? Ik heb een uh, goed nieuwtje voor je. Met 11. Je, je. Je gaat verhuizen. Ik ga verhuizen. Je gaat verhuizen. We gaan verhuizen. Maar jij gaat verhuizen. Jij gaat verhuizen. Jij we gaan gaat verhuizen. Ben je een beetje ziek of niet?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 Ze protesteerden, maar dat gaf hun geen bied, want je moet weten, het is Jan met de pen, maar die moeten ze hebben en de grote dus niet. En we hebben een boomboot, en ligt in de aanstoot. Come <laughs> I'm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 dat de, de bom, bom valt vlieg, nee, treden, op kappa 4 toen je daar mee naar uit en <sussion> aan nee hoor, nee nee wat zei je nou, Daan? nee, nee, nee, nee, nee waren net al natuurlijk doe maar ook met watje speciaal voor Albert-Jan en nu doe maar met de bom de bom, dat is de bom en er komen er zo een zootje verzoekplaten binnen. laten binnen dit is de landweg was er nog een keer, hij wordt zo in mijn handen gedrukt van nummer 1, nummer 1, oh, oh. 1 moet je, moet je rijden, rijden de nummer 1 ja. Nou, dan doen we ja. dat gewoon, gaan ja. we gewoon ja. niet meer heen draaien. Een ja, gezellig. Het blijkt ergens aan een feestje te zijn waar die plaat is aangevraagd. Iets met Ramsey Shaffi, bouwen wij een groot en. Heerlijk, iets met niet meer je jas aan doen. En je hoef je nooit je jas meer ja. te trekken. En te hopen dat je lichter doet. Maar buiten de stormwind, nu maar razen in het donker, Want binnen is het warm en licht en goed.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 En als je s'morgens opstaat, ben ik bij je, en misschien heb ik al tegen zich. En als de zon schijnt buiten, ga we lopen door de duinen, en als het regent, ga ik terug in de lucht. Uren langzaam wakker worden, zweven door de tijd, ik zie het licht door de gordijnen en ik weet het leden geeft geen zekerheid Want je kunt niet zeker weten Uh, voordat ik naar de studio toe ging, nog even bij mijn ouders thuis geweest. Ja, hoe was dat dan? dan, we dan even... Ja, heerlijk. Ja? Ze hadden echt uh, lekker eten. Even. Ja, wat hadden ze allemaal? Vis, hoor dan, uh, hoor. Een, hoor, ik een, bij een jou, hoor. lading vis en kaasjes en stokbroodjes. Nou, waar, waarom ah, heb je dat niet nee. meegenomen dan? Nou ja, we moesten ook eten. Ja, dan kan je toch wel meenemen voor ons. met Peter en mijn peentanten waren. Dus ik denk, ja, dan moet ik toch even langs gaan, Even gedag zeggen. Ja. En toen zeg ik van, nou, jullie kunnen ook plaatjes aanvragen. Ja. En zei mijn moeder, nou, doe maar wat van Queen. Ik denk, nou, nou, we are the champions for queen Ja, dat is toch leuk Ik denk, dat moet dan toch maar even Dat voor, is leuk, Dat is altijd leuk, voor altijd gezellig Speciaal voor moeders. moeders Zo ben ik dan ook wel weer Nou, dat doe je goed, dat doe je helemaal goed Voor de rest heb ik geen hart, maar dat kan ik dan nog Hé, Jos, wat gaan we doen? Weet je hoe ja? het laat het is? we tellen af Naar 2012 Nog 16 minuten uh, kwart voor 12 ongeveer dan Ja, goed zo <laughs> Oké okay. ja, Wat gaan we doen, de laatste kwartier? Nou, uh, we gaan blaadjes draaien nog, en dan, uh, daarna gaan, en we, draaien. gaan we iedereen, uh, uh, uh, uh, uh, dan komen we terug, en dan gaan we iedereen uh, happy new year wensen, en dan gaan wij uh, de ja drinken knallen. Ja, we gaan straks gewoon uh, alvast happy new year draaien, ja. dat is een plaat van een Nederlandse zangeres, Sanfordse zangeres. Ik ben alleen even kwijt wie dat is. Rob, we, we, he, Rob we, we heeft hem vanmiddag gedraaid, maar die zit ook met glazen nee, ogen. op. hoppa. De... Ja, oh, op, gaan we gewoon op. We op, op we abba. abba. gewoon Abbaa. Oh, ja, oh. We gaan gewoon abba draaien. Ken jij dat trouwens? Een band met uh, 17 klinkers. Nee. Abba. Echt? Is het zo? Ja. Nou, vooruit. We gaan het gewoon een stukje draaien van de uh, Baseballs. Ja. Take you to the candy shop. I'll take you Dat vind ik een goeie. Go no, back, girl, and don't you stop. Keep going till you hit the spot. Whoa! I'll take you to the candy shop. Come on, taste to what I got. I'll have this money for you, God. Keep going till you hit the spot. Whoa! Or you can have it your way. How do you want it? Gonna pack the thing up. Shit up a on it? Temperature rising to the next level. Dance floor packed it as a tea cabin. Break it down for you now, baby. It's simple. If you in the fold I'll be your name In the hotel at the back of a rental On the beach, in the park, whatever you're into I got the magic stick, I'm in love The dark with the half your friends Deep you but how strong I got you, wanna show me how you work it? Alright Get on top bouncing round like a low rider I'm a season's rep But when it comes to the shit Work out this rep But you can play with the stick I'm trying to explain Maybe best when I can I melt in your mouth, girl Not in your hands I'll take you to the candy shop. I'll let you live the life. Come on, girl, and don't you stop, stop, stop. You going to the hit the spot. Whoa. I'll take you to the candy shop. Come on, taste what water, got. I'll have as many for you, got. Get going to the hit the spot. Give it to me, baby, nice and slow Climb on top and ride right like you're in the rodeo You ain't never heard a sound like this before Cause I've never put it down like this before As soon as I can put it Pulling on my zipper, it's like a race Who can get undressed with a how Ironic I'm running, how I run against the watch and the thorns I've thinking about that ass after I'm gone I touch the lights, but I put the right in time Lights on the lights, touch feel like from behind So step into you, can't you should see the way she whines Or is it slow-mo on the floor when we grind? I'll take you to the candy shabby shop I'll let you leave the lollipop. lolly go, Oh, hi, girl, and don't you, don't you stop You're going to hit the spot whoa. I'll take you to the candy shop Go on, taste the water I have this ready for you, girl You're going to hit the spot whoa. Ben er wel geweest dan in de kennischap? Nee, nee, nooit. Nee, ik hou er niet van. Oh, lekker snoep hoor, gewoon daar. Ik maak een grapje, jongens. Jullie willen er niet mee maken, gewoon. Rob, ik maak een grapje. Ik maak een grapje. Ja. Robbie, je maakt een grapje. We hebben nog 13 minuten te gaan tot 2012, dan. Ja, dat vind ik ook, hè? Ja, maar kennis ging je ja. kent hem wel, hè? He? Ja, ja, ja, ja, ja. we moeten even een plaatje voor hem draaien. Wat dan? Welkom. Ja, ja, ja ja. Dacht, ja, ja, Wat dacht je van deze? Ja, ja, dat vind ik een goeie. Ik niet voor jullie zet zetten, Hier is Lief Klein Konijntje. Lief Klein Konijntje, als jullie de tekst herkennen, zing hem dan maar lekker mee. Ja, ja, lief klein konijntje, had een vliegje op zijn neus. Lief klein konijntje, had een vliegje op zijn neus.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 Oh lief wijn konijntje Oh lief wijn konijntje Oh lief wijn konijntje Had een blikje op zijn neus Had een blikje op zijn neus Ja ja Je schuimt de straten af en volgt het dievenspoor Met schooiers en soldaten Hun petten op een oor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 Mala komt kom hier. Lekker zit, mala lekker dier, van plezier. Mala is rond mala is blond De zon op je mond, mala je lekker komt. In de kerk, dan zit daar zo'n meneer, stijf als een houten plank. Met spijkers in zijn kop, te kijken in zijn bank. De zwakmakers pakken om zijn zonde lijf, bang voor de duivel en bang voor zijn wijf. En zuinig gezend in het zakje doen, zo komt hij zijn ziel weer terug en zijn fatsoen. En jij moet achteraan.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 Ja, dat helpt Ja, helft, ja hoor. is er ja, ja, ja. nog? Oh, zware mensen Nou, ah, dat komt straks. Als, oh. Maar uh, ondertussen tellen we af naar 2012. Ja. Nog zes minuten. Ik, ik wil wel iemand vragen om de Spanje bijna, bijna te pakken gaan. Nemen. De, de, de champagne De Champagne. De Champagne. Ja, die gaan we straks halen. Het staat beneden. Ligt lekker in het ijs. gesponsord oh, door een, uh, door een, uh, door een uh, iemand. Iemand. Ik mag niks zeggen. Nee. Ja. Maar uh, door, een, door, een, door, een, door een aardige vriend voor ons Door een goede vriend Door een goede vriend Goeie vrienden Niet Met als man <laughs> nou, ja. oh, oh, oh, oh. Altijd maar weer gaat dat zo Dat is zo Wat wil je zeggen? Waar, waarom nou altijd ik weer? Ja, waarom jij? Weet ja. ik ook niet Ik zal hem wel draaien gewoon Die plaats Daar zet je op weer in We gaan hem gaan draaien Even goed Gaan we doen Kom niet aan man Niet lekker! Niet likken Niet likken Que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suave, besame, suave, besame otra vez. Suave. Ja, ja, ja, bijna, bijna, 2011 bijna, 2011 is gewoon bijna klaar bijna, bijna Het is, klaar. is gedaan. Is het? We is bijna doen klaar. het niet meer, we stoppen ermee. 2012 oh, is, is bijna, voorbij. Oh, bijna. Nee, 2012 is oh. niet voorbij. Geen... Oh, 2011 voorbij, Nee, ik denk ook wel, hè. Nee, je hebt gelijk, je hebt gelijk. Je 11 in mijn nek. Goedemiddag. Je hebt, bijna, 2011 is bijna voorbij. Hoe lang nog Jos? 2011 Jij? duurt nog uh, nou, 55 seconden. Dus we gaan langzaamaan uh, aftellen. Tellen. En wat we dan gaan doen is natuurlijk een soort champagne openknallen. Ja. We hebben hier uh, drie flessen klaar staan om, uh, uh, <laughs> om even lekker te gaan knallen. Want we gaan natuurlijk wel knallen op het nieuwe jaar. In. Ja, dat vind ik ook. Wat ben jij allemaal aan het doen Bas? Want uh, je, je beweegt weer te veel. Je beweegt weer te veel. Je bent tegen de microfoon hè? Ja. Nee, nee, je, je was gewoon dicht hoor, maar je beweegt te veel. Oh, Op je werk zijn ze het ook niet gewend dat je beweegt. Dus eh. Uh, oh, staat zij ook niet <laughs> <te goor. laughs> Oh, wat zeg je me nee, nou hè? Goedmiddag al tegen man. Hé <laughs> hey, jongens, maar de klok komt erbij, hè? De dus, uh, oh, we we klok komt erbij, ja? Kijk oh, even mee. Tenus 20 seconden, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1